Goedemorgen, ik ben Dio Kuteertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD en Schiphol zeggen sorry tegen de mensen die vrijdag uit Zuid-Afrika aankwamen. In twee vliegtuigen moesten zo'n 600 mensen lang wachten tot ze getest konden worden op de omicron variant van corona. En toen ze er eenmaal uit mochten, ook nog lang in een hal. De GGD moest ineens een teststraat optuigen en dat duurde allemaal zo lang dat het wc-papier op was... en kinderen en ouderen het op de wachtplek koud kregen. Reiziger Oscar is er boos over, zegt hij tegen Hart van Nederland. Jullie hadden anderhalf jaar de tijd om een plan te kunnen maken, kunnen voorbereiden en er breekt totale chaos uit. Dit had gewoon geregeld moeten zijn. Ook Nick moest lang in de drukke hal wachten op een test... waar hij zelfs nog moest blijven nadat hij van hem positief was gebleken. Toen was er eigenlijk niemand die zei... joh, ga zitten in een hoekje of ga je afzonderen. Dus van ons hebben we nog een, ruim een half uur tussen de onbesmette mensen... of de mensen die nog aan het wachten waren op hun uh, resultaten gezeten. En uiteindelijk heb ik mezelf afgezonderd. Ook KLM zegt sorry. Zegt dat ze werden overvallen door de reisregels die ineens werden veranderd. De Omicron-variant van corona duikt op steeds meer plekken op. Ook buiten Europa en Afrika zijn nu gevallen ontdekt. In onder meer Brazilië en Canada zijn mensen positief getest op Omicron. Booster nou even lekker door, willen partijen in de Tweede Kamer. Zij vinden dat demissionair minister de Jonge niet echt opschiet met de boosterprikken. Iedere keer zet hij Nederland voor schut. Ja, het is schandaal. En dus zitten we in een Nou, Die moet met volle kracht ook uh, gevoerd worden. Want anders blijven we achteraan bungelen. Want we hangen nu ergens onderaan het Europese lijstje. De GGD's denken na over hoe er een beetje tempo kan worden gemaakt. In januari komen er in elk geval meer prikplekken bij. Maar we staan wel bovenaan het lijstje in Europa wat betreft slimme apparaten. En dan heb ik het niet over je telefoon of je laptop... maar over een slimme thermostaat of een meter voor je water. Bijna driekwart van de Nederlanders heeft zo'n slim apparaat in huis. Het weer een wisselvallig dagje met buien. Soms komt de zon er even doorheen. Het waait flink. Het is wel vrij zacht. 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden... 8 uh, kilometer file met 20 minuten vertraging. Er ligt daar rommel op de weg. Er zijn drie rijstroken dicht. 10 minuten vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... bij knooppunt Muidenberg. Daar staat 3 kilometer file. Er staat een kapotte auto op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad... bij knooppunt Zaandam. 5 kilometer file met 10 minuten vertraging daar. De linker rijstrook is dicht. En er staat een te hoog voertuig voor de uh, Wijkertunnel in de A9... vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 3 kilometer file daar. De tunnel is eventjes dicht...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 The paper notes, the paper notes. Een goed geluid, zijn paard. Het maakt een soort van grapje over de zak van zwarte piet. Maar sint heeft dit dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Sint de glas, wie kent het niet? Sint de glas, de glas, en dat zwarte piet, Sinterklaas. de glas.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 Onheerlijk, er waren kinderen die kregen, die hadden cadeaus en liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me haal. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was er nog een treintje van niks geweest ook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 En naast hem stond Pieter Knecht, maar dat was helemaal geen Pieter Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen, die heb ik nog nooit door Pieter Knecht gezien. ZIJF FM Voor Zandvoort en de Regio Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt dat het uitdelen van de boosterprikken niet snel genoeg gaat. Nederland heeft nog geen 100.000 boosters gezet en bungelt daarmee onderaan in Europa. Maar volgens demissionair minister De Jonge komt het goed. De vier grote steden willen dat op vrijwel alle stadswegen... de snelheid omlaag gaat naar 30 km per uur. Dat moet leiden tot minder verkeersslachtoffers, meldt het AD. De Omicron- variant duikt ook buiten Europa en Afrika steeds meer op... De man die naar Zuid-Afrika was gereisd, testte in Brazilië positief op de variant. In Canada waren er vijf positief. Het weer, wisselvallig vandaag, maar soms ook wat zon. In het noorden van het land kunnen er zware windstoten voorkomen. Het wordt zo'n 10 graden. Een mooie boot Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot Hij komt gevaren over de zee voor alle kinderen cadeautjes mee Een mooie boot Ja Sinterklaas die heeft een hele mooie boot Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot Hij komt varen over de zee En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee En hij heeft hele koele pieten op zijn boot Een stukje honderd jaar zijn boot die is zo groot Hij is niet geel en niet groen en niet groot is te groot en past die daktier in de zon. Ja zit de klaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes oh hij is zo lekker groot. Hij komt te varen over de zee en heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja. couldn't be him he never ran a corner line once to me yet so i give him stuff that i'll never forget yeah. he keeps me on cloud nine just like a tent he's not a fake wannabe trying to be a pimp he dresses like a dapper dumb but even in jeans, he's a godsend original the man of my dreams. Yeah. yes my man says he's me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 Them. He always has heavy conversations over the mind, which means a lot to me, cause the yeah. men are hard to find.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 His mama taught him that I got a good man, what a man, what a man, what about a, man, what a mighty good man? Uh.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 Verdomd. Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd boos. Turbo compact discord waar maar meestal vang ik, ik wil een computer en een automaat. Hoewel ik kleine winsten heb, wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt groot, en hij wordt mooier En hij spalt bijna uit de kaart Toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tank, Ben Sinterklaas niet Ik heb een negatief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 De zolang ik je niet het spel dus mijn weg met jou 106.9 CFM